Zes uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De explosieve opruimingsdienst heeft niets verdachts gevonden bij IKEA in Son. Gisteravond was er een explosie in een prullenbak... en ook bij IKEA-winkels in Gent in België en Lille in Noord-Frankrijk waren kleine explosies. Of de winkel in Son vanochtend opengaat is nog niet duidelijk. IKEA wil eerst zeker weten dat de veiligheid van de klanten en het personeel gegarandeerd is. Op de A2 tussen Everdingen en Del en de A16 tussen Moerdijk en Breda mag vanaf vandaag buiten de spits 130 worden gereden. Sinds 1 maart mag op de A7 tussen Wognum en Friesland al de hele dag 130 worden gereden. En sinds 17 mei mag het s'avonds en s'nachts op de A6 tussen Almere en Jauren. Dat gebeurt allemaal op proef. Later worden definitieve besluiten over de maximumsnelheid genomen.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 In Nederland hebben enkele mensen een darminfectie gekregen na een bezoek aan Duitsland. Drie mensen hebben daarnaast last van nierfalen, meldt het RIVM. In een van de drie gevallen is dat veroorzaakt door de EHEC-bacterie. De andere twee gevallen worden nog onderzocht. In Duitsland staat het dodental nu op 14. Meer dan 1400 mensen zijn ziek, van wie 350 ernstig. Met de vakken Spaans, Turks en Arabisch worden vandaag de eindexamens afgesloten. Het lijkt erop dat bij het laks iets minder is geklaagd dan vorig jaar, toen er 149.000 keer geklaagd werd. Op het stedelijk gymnasium in Haarlem kwamen de kandidaten gisteren te laat voor het VWO-examen muziek, omdat de school een verkeerde tijd had doorgegeven. De tien leerlingen mogen het examen nu pas op 20 juni doen. Vier dagen daarvoor hebben de andere leerlingen al gehoord of ze geslaagd zijn. Het weer bewolkt en regenachtig vooral in het oosten, in het westen klaart het vanmiddag op. Er staat een stevige noordwestenwind bij een graad op 15. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Dinsdag 31 mei. Goedemorgen. Het is vanochtend zomaar 10 graden minder warm dan gisteren. Truim ja, maar aangedaan. Ik wou net zeggen: wachtige trui. <laughs> uh, bij verschillende <laughs> okay. IKEA-vestigingen ontplofte er uh, gisteravond iets. Onze verslaggever was uh, Insom. Bij Eindhoven. We bellen straks met Ikea om te horen hoe het bedrijf omgaat met de situatie en of de winkels eigenlijk vandaag wel open gaan. Ja, we zijn natuurlijk altijd nog in afwachting van de komst van Radko Mladic naar Scheveningen. Het lijkt toch langer te gaan duren dan eerder werd gedacht. Het laatste nieuws uit Belgedo krijgt u van onze correspondent David Jan Godfra. gaat vanochtend nog veel over de EHEC-bacterie en de komkommers. Wouter Meijer doet verslag vanuit Duitsland. En ook hier zijn er nu mogelijk slachtoffers van de bacterie. In ieder geval is de tuinbouwsector de pineut. De komkommers liggen weg te rotten. We spreken vanochtend, staatssecretaris Bleek van Landbouw en LTO Nederland. En getroffen kwekers ook nog. We bellen ook maar weer eens met de verdachte Spaanse komkommerleverancier. En pleegouders krijgen voortaan te maken... met strengere regels rond pleegzorg. Bovendien zullen ze grondiger worden doorgelicht. Hans van der Maat van Jeugdzorg Nederland legt het uit. De Eerste Kamer komt vandaag voor het eerst in de nieuwe samenstelling... bij 41 senatoren nemen afscheid. Een van hen de CDA-fractievoorzitter Jos Werner. Hij is de gast na half acht. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam gaat onder water vandaag. Het is de internationale dag tegen het roken. En het reizen met het openbaar vervoer in Noord-Holland is niet zo heel makkelijk. Houd strippenkaart NOV bij de hand. Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Ons account daar is nosradio1. Ophef gisteravond bij de Eindhovense Ikea in som bij Eindhoven. Dus, um, er was een explosie in een prullenbak buiten de winkel. Niemand raakte daarbij gewond, zegt Ikea. We hebben de politie geïnformeerd, die waren om rond half acht uh, ter plaatse. En vervolgens hebben die een uur later uh, ons gevraagd dat, uh, onze winkel te onderruimen En dat hebben we uiteraard direct gedaan. IKEA heeft geen dreigementen of waarschuwingen ontvangen. Toch begon de politie voor de zekerheid met een uitgebreid onderzoek. Daarbij werd een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst is uh, ter plaatse gekomen. En uh, hebben iets tot ontploffing laten brengen, gecontroleerd. Uh, wat blijkbaar op dat uh, moment verdacht genoeg was om dat op die manier te doen. Onbekend is nog wat dat precies is, dat wordt ook nog verder onderzocht. Ook bij Ikea-winkels in Gent, in België en in het Franse Lille waren gister kleine explosies. De politie wist vannacht nog niet of er nou verband bestaat tussen deze drie incidenten. Dat is op dit moment nog te vroeg om te zeggen. Uh, belangrijk is dat de informatie met elkaar wordt verdeeld. En waar het om gaat is dat veiligheid in ieder geval voorop staat op dit moment. En uh, ja, we zijn ter plaatse nog uh, bezig om verder onderzoek te doen... om er ook voor te zorgen dat alles uh, ja, weer veilig is. De politie heeft de IKEA in som tot drie uur vannacht onderzocht. Het is nog niet duidelijk of de winkel vanochtend weer open gaat. Dat horen we na half negen. Er komt 10 miljoen euro beschikbaar voor gedupeerde Nederlandse komkommertelers. telers lopen door de EHEC-bacterie veel geld mis. En dat terwijl de Nederlandse komkommers gewoon goed te eten zijn, volgens staatssecretaris Bleker. De onderzoeken tot nu toe wijzen uit dat je het met gerust hart kunt doen. Ik doe het. Zolang de onderzoeken dit uitwijzen, doe ik dat met een gerust hart. Ja.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 is schoon en veilig. Bleker pleit later deze week voor een Europees noodfonds. Dat is volgens hem erg nodig. Het is zo dat een groot deel van de markt is verstoord. Dus dat kan een reden zijn om andere lidstaten uh, te overtuigen... om toch mee te gaan in, uh, ja, in de stap naar zo'n noodfonds. Nederlandse komkommertelers zitten met de handen in het haar. Ze laten nu een Duits instituut onderzoek doen... in de hoop dat die aantoont dat er met Nederlandse komkommers niks mis is. We hebben nog even in Duitsland. Het land heeft besloten alle kerncentrales te sluiten, hoorde dat gisteren. Maar Nederland is dat voorlopig nog niet van plan. Zo'n volledige sluiting zit er gewoonweg niet in, zegt minister Verhaag van Economische Zaken. We moeten en we werken ook aan de totstandkoming van een volledig duurzame energiehuishouding. Maar zelfs in de meest optimistische berekeningen duurt dat 30 tot 40 jaar voordat we dat kunnen realiseren. Duurzame energie heeft de toekomst, maar tot die tijd blijft Nederland kernenergie produceren. En dat kan ook gewoon, zegt Verhagen, alleen moet je dat wel goed uitleggen aan consumenten. Ik vind dat uh, juist ook uh, op het punt van publiek draagvlak... dat je uh, uiteraard duidelijk moet maken dat uh, je enerzijds streeft naar een duurzame energiehuishouding uh, op termijn. Dat je in die tussentijd een evenwichtige mix moet hebben van energie. En tenslotte... Dat veiligheid en zorgvuldigheid voorop staan. Duitsland sluit dus alle kerncentrales na. grote problemen met kernenergie in Japan. Vanaf 2022 moeten daar alle centrales dicht zijn. In Athene wordt er al bijna een week elke dag geprotesteerd. Elke avond gaan tienduizenden mensen naar het centrale plein. uit onvrede met de regering. Het is een protest van mensen die, volgens onze correspondent Corny Kezen. normaal gesproken niet de straat op gaan.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 Nou, Griekenland, u weet, dat zit in de financiële problemen, de werkloosheid en de staatsschuld stijgen in rap tempo. RBC Roosendaal staat op de rand van de afgrond. De voetbalclub heeft grote financiële problemen en ging gisteravond naar de gemeente voor hulp. Maar het verzoek om meer geld bij de gemeenteraad had niet het gewenste resultaat voor de club. Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. De heer Matthijsen. Tegen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 We zijn het al, RBC had zijn laatste hoop gevestigd op steun van de gemeente. Nu die steun er niet komt, zal de Eerste Divisieclub heel snel een an andere oplossing moeten zoeken... om de schuldeisers van zich af te houden. Directeur Kooistra is daarom nu druk in gesprek met kleine bedrijven. Als laatste poging en hopende dat er nog, dat er nog andere mogelijkheden zijn om, om het hoop boven water te krijgen. Maar uiteraard mogen de eerlijkheid zeggen dat dat natuurlijk al iets is wat we al uh, langer proberen. En uh, ja, helaas uh, nog niet is gelukt. Ze hebben 1 miljoen euro nodig om de regeling te treffen met de schuldeisers van de club. Wall Street was dicht. Gisteren het was Memorial Day in de Verenigde Staten. Japanse economie krabbelt langzaam op naar de gevolgen van de aardbeving en de tsunami. Industriële productie was in april 1% hoger dan in maart. Volgens analisten komt het herstel deze maand pas echt. En is de productie in de zomer weer op hetzelfde niveau als vorig jaar. De Nikkei doet het dan ook goed vandaag. Op dit moment staat het in de plus. Een winst van 1,2%. Tot zover het nieuws over Zicht. U kunt het nog even terugluisteren en surf dan naar uh, onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. Het poppodium Echo in Utrecht bestaat 25 jaar. Echo is een zaal waar je vooral nieuwe ontdekkingen kunt zien. Veel artiesten breken later door bij het grote publiek. Een jubileum, het jubileum, wordt gevierd met twee speciale platen. De favoriete echo-optredens van afgelopen jaar op vinyl, samengesteld door het publiek. En daar kan ook worden gestemd via internet. En donderdag staan Poky Lafarge en de South City Tree op het echo-podium. Zo, zo. U kent ze wel. Travel around this country, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Seems like I've been everywhere. Been in a lot of places, seen so many faces, but always wish that you were there. They say a picture's worth a thousand words, oh, but there's still a thousand stories that you have never heard. Please tell me, darling, are you still true? all oh, these times I've been away from you, when it comes time for leaving. Will you be grieving? Will you even wonder where I'm at? 'Cause I've got a feeling your love is someone to be stealing. You'll belong to them when I get back. Well, you know that you mean the word to me. Like I got good bait and there's a lot of fish in that sea. You'll be the one to sit alone and cry when I say farewell. Say it'll be so long and be goodbye. Textured words A thousand words Oh, but I still A thousand stories You have never heard He's telling me Darling Are you still true? All these times I go away from you When it comes time For leaving Will you be grieving? Will you even wonder Where I'm at? Yes, I got a feeling Your love Someone will be stealing You'll belong to them When I get back Ah je kunt niet de woord to me. Maar ik heb goed baten en ik ga vissen en zien. Je kunt niet de wandel zitten en ik krijg wat ik zeg. Farewell, celebi, so long as I be goodbye. Farewell, celebi, so long as I be goodbye. Bye bye, bye bye. So honey bee goodbye hoort u van Pokey Lafarge in de South City 3 Ontdekking gedaan. Had u kunnen doen in Echo, het poppodium in Utrecht, dat jubileum. viert. ze zijn trouwens, Popular Arts en de South City Tree, te horen maandag 6 juni in het oog op morgen. Luister, zou ik zeggen, 14 minuten over 6 is het. Wij gaan gauw door naar Mark Robin Visser. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij waagt je vandaag aan het openbaar vervoer. Waarom eigenlijk? Ja, ik moet even kijken, want volgens mij moet ik bron B hebben, maar daar staat niks. Dus ik moet dat eventjes nog op de. Even kijken of dat hier staat. Ja, ik ga met het openbaar vervoerlaar... Sorry, ik ben even... Want ik moet er wel zo in. Anders gaat het natuurlijk mis. Uh, ik heb onlangs een ov chipkaart aangeschaft. Heb jij die ook? Ja. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik moest daar een tientje voor betalen. Toen verkeerde ik nog in de naïeve veronderstelling... dat er dan ook 10 euro uh, uh, reisdegoed op de kaart uh, zou staan. Maar dat, zo doen we <lacht> dat natuurlijk niet in <lacht> Nederland. Een rare man dat ben was je heel, toch? Dat heel raar dat ik dat bedacht had... Ik vind gewoon dat iedereen op zijn minst gewoon, ja, dat je dan één over je moet krijgen. Dat vind dat ik zo... Ik heb nog nooit ergens in de wereld een tientje moeten betalen om überhaupt een kaartje te mogen kopen. Maar goed, zo is dat dus in Nederland, kruideniersmentaliteit. Oh, hier is de bus. Uh, de bedoeling is dat ik met de zuid ga. Ik ben nu in Haarlem en naar het schijnt. Mag ik u even iets vragen, chauffeur? Ik heb namelijk ook strippenkaarten bij me. Ik heb een... Uh, uh, uh, ja, goedemorgen. Ik heb een OV-chipkaart gekocht, maar ik heb ook strippenkaarten. Mag ik, hoe moet ik nu met u mee? U, nou, u mag aan mij helaas geen interview afnemen. Ik mag u niet interviewen? Nee. Maar ik mag u toch wel vragen hoe ik met u ja, mee mag? U mag inhalen met de strippenkaart nog reizen voor één maand. Ik mag nu nog met de strippenkaart, maar als ik, als ik bij u instap in Amsterdam... dan mag dat niet? Nee, helaas niet. Terwijl u dan dezelfde chauffeur bent? Ja, dezelfde chauffeur. En ook nog in dezelfde bus rijdt? Helaas wel, ja. <laughs> Ik weet het genoeg, dank u wel. Absoluut. Ik ga straks meteen... Hoor je het? Of snap ja. je het nu? Nee. Ik... nee ja. <laughs> dat is nou maar één ding, hè. Daar, heb ik dus nu, daar hoef ik helemaal geen moeite voor te doen. En uh, zometeen, vanochtend, komt er een heel dik rapport uit met dit soort verhalen. Verhalen zoals die chauffeur dat net vertelde. En uh, ik ben natuurlijk ook benieuwd, zelf naar de verhalen van de reizigers... Uh, want er wordt wel gezegd dat het zo goed gaat met die overchipkaart. Maar nou ja, goed, je hoort het. Dit was overigens de Zuid-tangent. Dat is een bijzondere buslijn die dus tussen verschillende regio's rijdt. En uh, dan moet je nou allemaal maar weten hoe dat moet. Kortom. Of ik ooit in Amsterdam aankom, ik beloof niks. Maar ik heb wel uh, alle papieren uh, bij me, zeg maar. Nou, Hoop ik. We zijn betaald. benieuwd. Uh, ja. Mocht u uw ervaringen willen delen, dan kan dat uh, via Twitter. Ons adres daar is NOS Radio 1. Uh, u mag het ook naar mij sturen, naar La Radio. Heeft u ervaringen met de overchipkaart... die een beetje passen in het beeld wat uh, Marco B.Visser net schetste? Laat het ons weten kwart over zes geweest. De IKEA in Son bij Eindhoven is gisteravond ontruimd nadat er iets was ontploft in een prullenbak voor de winkel. En ook in het Belgische Gent en het Noord-Franse Liel waren er kleine explosies bij IKEA-winkels. Wat daar aan de hand is, een woordvoerder van de politie Brabant Zuidoost, weet het ook niet. Iets na half acht is er een uh, explosie geweest, althans is er een prullenbak geëxplodeerd. Ge ge ge is iets in de prullenbak ontploft. Uit voorzorg hebben we de IKEA toch om half negen uh, het winkelend publiek gevraagd de winkel te verlaten. Dat is allemaal heel rustig uh, en netjes verlopen. Iets in de prullenbak ontploft, dan hebben we het niet over vuurwerk. Nee, het is een explosief iets. Om half acht de ontploffing, waarom dan pas om half negen ontruimen? Uh, op dit moment is het zo dat de hulpverdiensten die op dat moment ter plaatse waren... die hebben een inschatting gedaan hoe de situatie op dat moment was... met de informatie die ze ook op dat moment hadden. Vanzelfsprekend is de politie daarin meegekomen... Uh, en hebben ze alsnog besloten om toch uit voorzorg de winkel uh, te ontruimen. Ja, er waren een aantal planten waren er binnen. Het Wengasebeek, de riskmanager van Ikea. Wat ik ook af afstellen is dat, uh, uh, dat het allemaal redelijk rustig uh, verlopen is. Het was ook een kleine knal met wat rook. En uh, ik denk dat, uh, dat drie kwart uh, niet eens gemerkt heeft dat uh, dat heeft plaatsgevonden. Gaat Ikea-vestigingen nu extra beveiligen? Nee hoor, uh, ja, wat dat gaat is het een, een incident geweest. En uh, we zien gereden toe om, uh, om, om extra mankracht in te zetten. In 2002 heeft IKEA ook te maken gehad met bommeldingen, ook met de bommetjes die afzaken gaan. Het ja. ging om uh, chantage en afpersing. Ja. Houdt u daar nu weer rekening mee? Nee, hoor, daar houden we het op dit moment helemaal geen rekening mee. Uh, we beschouwen dit incident uh, op zichzelf staand en nogmaals, wat hier gebeurd is, is, uh, is heel klein. En, uh, en nu ook volledig onder controle. Dus wat dat gaat, we uh, nee, betrekken lekker geen, uh, geen verbanden met andere zaken. Bent u gewaarschuwd van tevoren? Nee, hoor, zeker niet. Nee, helemaal geen informatie gehad. In Eindhoven en in België is er wat uh, ontploft. Mm -hmm. Waar denkt u dan aan? Nou, om in eerste instantie denk ik... Uh, uh, ja, ik, ik, ik, denk, ik, ik denk vooral aan uh, uh, wat er nu gebeurd is. En uh, je moet het uit inpakken zoals het er nu is... En, en nogmaals een knal met, met rook. En dan ga je analyseren van ja, wat zou het kunnen zijn. Ik denk dat daar nog wat te vroeg voor is. Uh, laten we eerst maar zorgen dat we hier de boel goed afronden. En dat we dan met elkaar gaan kijken uh, wat het eventueel geweest zou kunnen zijn. Als het nou op één plek was geweest, uh, dan kun je denken aan uh, qua kwajongenstreken. Ja. Maar ja, België en Nederland tegelijk. Ja, ik, ik, ik zou niet weten hoe ik daarop moet reageren. Nogmaals, het is voor mij betreft belangrijk hoe het hier in Eindhoven geregeld gaat worden. En uh, ik laat het aan de internationale organisatie over hoe ze dat overkoepelend gaan bekijken. De winkel gaat gewoon open? De winkel gaat gewoon open. Ja, natuurlijk. IKEA-vestiging in Son bij Eindhoven is vannacht tot drie uur doorzocht. Explosieve opruimingdienst heeft verder niets verdachts gevonden. Hoor een bijdrage van verslaggever Mark van Dam. Later deze uitzending spreken we met de woordvoerder van IKEA over de explosies... en of ze inderdaad wel open gaan vandaag. Dan naar Suriname. Het heeft de vriendschapsbanden met Cuba sterker aangehaald. Vorige week bracht een delegatie onder leiding van president Boutersen... een bezoek aan het communistische eiland. Gisteren deed het Surinaamse staatshoofd, in blakende gezondheid... verslag aan de verzamelde pers. En onder hen wereldomroepcorrespondent Harmen Boerboom. In de jaren tachtig, toen president Boutersen nog legerleider Bouterse was... was de relatie tussen Cuba en Suriname op zijn minst wisselvallig te noemen... Surinaamse militairen en inlichtingenmensen werden op Cuba opgeleid. Maar toen de Kubanen een te sterke invloed in het land kregen... draaide Suriname bij en verkoelde de relatie weer. Toch zijn de banden tussen de twee landen de afgelopen jaren goed te noemen. Cubaanse artsen en specialisten vullen de leemtes in de Surinaamse gezondheidszorg. Met veel dank namens de Surinaamse bevolking. Sinds de relatie met Nederland bekoeld is... richt Suriname zijn ogen nu op de regio... Dat juist de banden met totalitaire staten als Venezuela en Cuba worden aangehaald, lijkt ongelukkig. Maar de regering bestrijdt dat er sprake is van een flirt met dit tweetal. Ook andere landen in de regio worden door Bouterse bezocht. Bijvoorbeeld de buurlanden Brazilië en Guyana. Maar veel journalisten willen of kunnen dat niet zien, zegt Bouterse. Het openen van de vensters naar andere delen van de wereld dan naar dat kleine landje aan de Noordzee... is volgens de president een bewuste keuze. We kennen natuurlijk maar één route, dat was de Noordzee. Maar ik kan je zeggen, er is heel veel te halen hier op ons zuidelijk halfrond. En wanneer we dingen anders gaan doen, anders willen doen, dan moet je beginnen te kijken naar de mogelijkheden dicht bij huis natuurlijk. En die mogelijkheden zijn er volop, zegt Bouterse. Cuba heeft kennis op medisch en agrarisch gebied en Suriname heeft hout. En zo gaan de landen elkaar helpen. Het bezoek van de zware delegatie aan Havana heeft bijvoorbeeld opnieuw de toezegging opgeleverd... dat er tientallen Cubaanse medici naar Suriname komen. En Suriname krijgt hulp van de Kubanen om een speciaal type rijst te planten... die de rijstbouw in het binnenland bijvoorbeeld mogelijk kan maken. Terloops liet Bouterse zich op Cuba ook nog eens onderzoeken op zijn gezondheid. Al maanden gaan er geruchten dat het staatshoofd ernstig ziek is... En nadat hij zich twee weken geleden... bij de inauguratie van zijn Haitiaanse ambtgenoot Martelly niet lekker voelde, barsten de geruchten weer in volle hevigheid los. Boutersen gaf de pers daar gisteren mede de schuld van. Ik ben persoonlijk naar Haiti vertrokken. Doodziek, maar ik moest daar zijn. En ik kan u zeggen, er is zoveel te doen wanneer het nieuwe lijn kent. Je bent daar mensen tegengekomen... Ruime miljoen, 800.000 die in tenten wonen. Je zou de Surinamer, denk ik, na zo'n bericht, allemaal op hun knieën laten vallen en God danken dat ze hier geboren zijn. En het enige geweldige bericht is: is ingestort. Er zijn tachtig delegaties en staatshoofden daar. En jouw president kreeg de persoonlijke auto van de president die. Heeft uitgenodigd voor de inauguratie. En als ik een beetje gevoel heb. om de Surinamers een bepaalde waardigheid te geven. dan wist ik hoe ik dat bericht zou maken. Bouders is ingestort. In plaats van de Surinamers aangeven. van kijk hoe we worden gewaardeerd. kijk een positie wat we gekregen, krijgen. Bouders is ingestort. We hebben een lange weg te gaan. En. Ik zou er niet te veel over praten, want ik ben ik naar persvrijheid gekomen. Dus zegt u dingen maar wat u wilt zeggen. Na het medisch onderzoek op Cuba, een onderzoek wat in Suriname niet kan plaatsvinden... kan iedereen weer opgelucht ademhalen. Boutersen maakt het goed. Toch was een antwoord voor een aantal journalisten niet bevredigend. Aangezien u zoveel moeite heeft met... Um... ...dingen die mensen zeggen over uw gezondheid. Misschien zou u willen aangeven hoe het staat met uw gezondheid... ...en eigenlijk wat er met u is. Ik denk dat mijn gezondheid prima is, op niveau is. En uh, mocht u twijfelen, zondagochtend... ...kunnen u geen dus geempies aantrekken, kunnen, kunnen naar Kul gaan... ...en ik daag u allemaal hier uit om met me te gaan lopen... President Bouterse, blaakt het van gezondheid dus en in topconditie, zegt hij zelf. Persconferentie leverde opnieuw voer voor geruchten. Boutersen zelf maakte bekend dat minister Abrahams van Openbare Werken op Cuba is achtergebleven voor een operatie in een Cubaans ziekenhuis. Over de aard van de operatie zijn verder geen mededelingen gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De Wereldvoetbalbond FIFA zit in diepe crisis. Woensdag wordt de nieuwe voorzitter gekozen... en er is één kandidaat, zittend voorzitter, Jozef Blatter. Door beschuldigingen van corruptie hebben anderen zich teruggetrokken. Maar Blatter is ook niet van onbesproken gedrag. Gisteren kreeg hij er behoorlijk van langs op een persconferentie. Aan het begin van die persconferentie zei Blatter... dat hij een betere relatie met de media wil opbouwen. Een tool van communicatie... De, de uh, elektronische media, radio, iedereen in de media. Dit is iets wat we moeten doen. Nou ja, toen begon er een vragenrondje. En opeens was Blatter minder blij met diezelfde journalisten. Ze accepteren niet dat de FIFA-baas maar één vraag per journalist wilde beantwoorden. Blatter eist respect. Listen, gentlemen, I ik to ik a een conference met u alone here. Ik ben... Am... I respect you. Please respect me and please respect the procedure of the press conference. And if you ask for a question, then ask for the mic and don't intervene. We are not in a bazaar here. We are in the FIFA house and we are in front of a very important Congress. So please. Viva House, en daar is Blatter de baas. Een Aantal leden van het uitvoerend comité van de FIFA is in opspraak gekomen. Twee leden zijn dus geschorst. Blatter neemt daar geen verantwoordelijkheid voor. I have not chosen the members of my executive committee. They are delegated by the congresses of the confederations. I have to deal with the personality, personalities. They are there, and I deal with them, and I try to do the best out of it. Nou, hij trekt zijn handen dus helemaal af van dat uitvoerend comité. Volgens velen zit de FIFA in een crisis. Nou, dat is heel niet waar, zegt Blatter. We are not in a crisis. We are only in some difficulties. And these difficulties will be solved, will be solved inside our family. Problemen moeten binnen de FIFA-familie worden opgelost. aldus blatter. In ieder geval krijgt het imago van de FIFA wel weer een klap. Een klap op klap zelfs. Bij de KNVB worden ze dan ook niet vrolijk van alle onderlinge beschuldigingen. Directeur betaalt voetbal, Bert van Oostveen. Uh, ik vind het jammer dat er, uh, dat er op deze manier wordt gecommuniceerd en naar buiten wordt getreden. Omdat het dit gewoon het belang het aanzien van het voetbal, zeker internationaal, uh, schaadt. En ik heb het al eerder gezegd, ook rondom de hele wk bit Dit is gewoon niet goed voor het voetbal. De FIFA moet in die zin ook kritisch in de spiegel kijken en zich afvragen of dit nou de manier is waarop je met uh, dit soort materie om wil gaan. De stem van de KNVB gaat in de verkiezing wel naar Platten. Dan nog eventjes naar RBC. We noemden het eerder al eventjes. De eredivisionist is nagenoeg failliet. Gemeenteraad van Roosendaal ging niet in op een verzoek van de club... voor een lening van 1 miljoen euro. De club heeft een schuld van 5,2 miljoen trouwens. KVB heeft aangekondigd dat de financiële huishouding van de clubs... strenger gevolgd zal gaan worden. Er zijn te veel clubs in de problemen. Nogmaals, directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen. Ja, op dit moment 16, waarbij wel de opmerking dat de clubs dit voorstel unaniem hebben omarmd. Het kwam ook van de clubs zelf af. En wat wij zien bij elke club, in die zin is dat ook goed om te constateren, is dat er een enorme bewustwording is om weer financieel gezond te worden. De clubs willen dat zelf ook, hebben dat bovenaan hun verlanglijstje staan. Dus in die zin gaat het de goede kant op. Um, maar ook in het betaald voetbal geldt dat wij last hebben van de economische recessie. En om de voormalige minister-president maar te citeren. We zullen eerst uh, het zuur moeten eten. En daarna komt het zoet. En in die zin zitten we nu even in de magere jaren. Maar bouwen we om weer terug te komen waar we thuis horen. Maar kan de licentiecommissie nu al ingrijpen als ze berichten uh, krijgen van dit gaat niet goed? Ja, dat kunnen ze. De regelgeving zoals die vandaag is aangenomen geldt vanaf 1 juni. En dat betekent dat we vanaf uh, eigenlijk overmorgen uh, ja, nog te kunnen toezien.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 Op de A2 tussen Everdingen en Deil en op de A16 tussen Moerdijk en Breda... mag vanaf vandaag buiten de spits 130 worden gereden. Op twee andere wegen mocht dat al. Het gebeurt allemaal op proef. Later wordt het definitieve besluit over de maximumsnelheid genomen. Drie mensen hebben na bezoek aan Duitsland darmklachten en nierfalen. En in minstens één geval is dat het gevolg van de EHEC-bacterie, meldt het RIVM. Enkele anderen hebben ook darmklachten opgelopen, maar zij hebben geen last van nierfalen.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 Ja, vanochtend is het dan vooral veel bewolking en in het zuidoosten en oosten van het land is het ook regenachtig. In het westen is het op een enkel buitje na droog. Vanmiddag dan klaart het in het westen op en dan breekt daar de zon door. Het oosten houdt het bewolkt, maar het wordt daar wel droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het slechts 15 graden en dat is toch een stuk frisser dan gisteren. Ja, en morgen, woensdag, dan keert zoals gezegd de zon dus weer terug. Deze wordt dan afgewisseld door wat stapelwolken. En de temperatuur kruipt alweer iets omhoog, 17 tot 19 graden. Ja, de dagen daarna volgt droog en zonnig weer... met geleidelijk hogere temperaturen, in het weekend zelfs, richting de 25 graden. ANWB, verkeersinformatie. Er staat op dit moment 21 kilometer file in Nederland. De langste zijn op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer, 6 kilometer...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 Afgelopen weekend is de grens tussen Gaza en Egypte opengegaan. hoort u al eerder over in onze uitzendingen. Tenminste, die grens is opengegaan voor personen. Voor de import van goederen is Gaza nog altijd afhankelijk van Israël. En dat brengt dan de nodige beperkingen met zich mee. Maar die worden zeer creatief omzeild, bijvoorbeeld met auto's. In Rafa, in het zuiden van de Gazastrook, is een wijk met veel autodealers. Verwacht geen glimmende showrooms, maar gewoon garages onder huizen... De auto's daarentegen die erin staan, die glimmen wel. Toyota, Mercedes, uh -huh. uh, Kaya. Toyota heb ik. De Toyota Ze zijn allemaal uit Libië. Ze komen uit Egypte, maar vooral ook uit Libië. De Libië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 Nederland is bepaald niet van plan het voorbeeld van Duitsland te volgen... bij het sluiten van kerncentrales. Integendeel, Nederland wil een extra centrale bijbouwen. In reactie op de kernramp in Japan... heeft Duitsland besloten in 2022 alle kerncentrales te sluiten. Minister Verhagen van Economische Zaken wijst erop dat Duitsland... daardoor afhankelijk zal worden van kernenergie uit omringende landen. Correspondent Chris Ostendorf sprak met Verhagen. Kernenergie is ook in het belang om voor de toekomst energie zeker te stellen. U zegt maar steeds: Nederland heeft kernenergie nodig. Nou, we gaan en we moeten en we werken ook aan de totstandkoming van een volledig duurzame energiehuishouding. Maar zelfs in de meest optimistische berekeningen duurt dat 30 tot 40 jaar voordat we dat kunnen realiseren. Bent u niet bang voor de kiezers? Um, ik vind dat uh, juist ook uh, op het punt van, uh, uh, van, van publiek draagvlak of van uh, draagvlak in de samenleving, dat je uh, uiteraard duidelijk moet maken dat uh, je enerzijds streeft naar een duurzame energiehuishouding uh, uh, op termijn, dat je in die tussentijd een evenwichtige mix moet hebben van energie en tenslotte dat uh, veiligheid en zorgvuldigheid. En uh, lessons learned, dat uh, die voorop staan. Maar, maar wat, is nou, wat is nou het verschil tussen de Nederlandse en Duitse kiezer? Er is een enorme ramp gebeurd in Japan. De Duitse kiezer heeft daar geen vertrouwen meer in, waardoor mevrouw Merkel zegt: we houden maar mee op met die kernenergie. Waarom kunt u ermee doorgaan? Ja, als ik zie dus dat, dat juist alle maatregelen die, uh, die genomen kunnen worden om uh, de veiligheid van, uh, van kerncentrales, om die uh, zeker te stellen dat we die in Nederland nemen. Wij maar dat kan Duitsland ook. Wij en toch hebben... zeggen zij, we durven dat niet ja. vanwege de kiezer. Maar nogmaals, Duitsland is het, met Zwitserland het enige land... in de Europese Unie die nu deze stap zet. Frankrijk zet niet deze stop, uh, stap. Uh, Finland zet niet deze stap. Het Verenigd Koninkrijk zet niet deze Zijn stap. En dat de zwakke knieën van mevrouw Merkel dan? Ja, dat, ik, ik, ga daar, ik, ik, ik, ik ga niet over de afweging die een ander land maakt... met betrekking tot de bouw van een bepaalde energiecentrale. Dat maar u afweging. maakt wel nadrukkelijk een andere afweging in diezelfde situatie. Er is een ramp gebeurd in Japan... Als gevolg daarvan zegt mevrouw Merkel... mijn kiezers vertrouwen het niet meer, ik hou ermee op. En u zegt, ik durf dat wel uit te leggen. Ja, ik weet niet of dat de overweging is geweest van, van mevrouw Merkel. Uh, dat moet u aan haar vragen. Dat is haar afweging. Ik treed daar niet in. Waarom ik, niet? Omdat ik ga over de vraag of er in Nederland... Uh, bepaalde centrales worden gebouwd. Wij streven in Nederland naar veilige energievoorziening... zekere energievoorziening en een energiemix. Maar u en heeft wel dat? degelijk een mening over het Duitse beleid? Uh, nee, in wezen niet. Hij heeft altijd een mening. In ieder geval, maar sommige uh, zaken zijn helemaal niet relevant. Omdat u bang bent dat straks Duitsland misschien wel een mening heeft... over het Nederlandse energiebeleid. En zo gaan we in Europa nee, niet op met elkaar Nee, om. aangezien we heel duidelijk in Europa... weliswaar een Europese energiemarkt hebben. Uh, maar dat ieder land zelf de afweging maakt. Of... Uh, er uh, gekozen wordt voor de bouw van kolencentrales, over de bouw van uh, kernencentrales, et cetera. Het enige waarop we zich mee bemoeit, is te zorgen voor dat er een Europese energiemarkt is. En het tweede, dat er ten aanzien van de veiligheidseisen, dat er eisen gelden die overal moeten gelden. Want nogmaals, op het moment dat wij hele veilige centrales zouden bouwen, en ze zouden het vlak over de grens niet doen. En hebben onze Nederlandse burgers daar net zoveel problemen mee. Dus daar is een rol voor Europa heel duidelijk weggelegd. U kunt op onze website nos.nl een uh, inventarisatie zien van de twijfels in de rest van Europa. Bijvoorbeeld Zwitserland, Frankrijk en België. Chris Ossendorp sprak met Verhagen. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio in journaal. Amerikaanse president Obama heeft gisteren een nieuwe bevelhebber van de strijdkrachten benoemd. Hoogste militair van het land. Martin Dempsey is het geworden. Hij is meer, dan een, gener meer een generaal van de gewone soldaten dan van ingewikkelde strategieën.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 Ieder weekend, really. We help each other through because it's very hard. We helpen elkaar er doorheen, want het is, we hebben een hele zware tijd. Vrouwen hebben natuurlijk allemaal bloemen bij zich hier neergezet. Ze zien er mooi uit. He said, Ma, ja, they stink. I don't want them in the living room. So now I this is my little garden. And I put flowers every weekend. because I'm in charge now. So you can't say nothing. Andy, mijn zoon, die houdt absoluut niet van bloemen. Hij zei altijd: als er bloemen in de huiskamer stonden, zei hij altijd, ma, ze stinken, haal ze weg.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 Ze moeten wel echt vrede hebben gebracht, dat die behouden blijft. Wessel de Jong, onze correspondent op de militaire begraafplaats Arlington. En vanaf juli, half juli begint president Obama... met de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. Zo dadelijk, de overheid moet veel meer doen om mensen te helpen... met stoppen met roken, dat zeggen belangenorganisaties. Vandaag op de Wereld Niet Roken Dag, wist u niet, hè? Dat is vandaag Erwin De Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe op de weg. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Uh, de langste file staat daar ook, dat is op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen gelopen Gorkum en Hardingsveld Giezendam staat er 5 kilometer. Wat verwacht je nog voor vandaag? Nou, het, het gaat regenen, dus dan is het altijd iets drukker op de weg. Zeker in de spits. Uh, maar gelukkig valt voor de spits dan <laughs> valt, uh, de meeste regen in het oosten. Dus uh, ik denk uh, zo'n 200 kilometer alles bij elkaar. We horen het van je, Erwin. Tot ja. later. Ja, Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark-Robin Visser reist vanochtend door Noord-Holland met het openbaar vervoer. Marco, robin dan moet je goed voorbereid zijn. Uh, kan het ook nog gewoon met klein geld wat betalen en dan mee? God, dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet Dank ik eigenlijk je. niet. <laughs> Wat slim bedacht, zeg. In ik, uh, ik, ik, andere op... grote steden ter ja. wereld kan dat God, gewoon. God, waarom eigenlijk niet, ja. Misschien is dat iets uh, om nog eens even te vragen. Ik heb natuurlijk een OV-chipkaart, heb ik nu inmiddels uh, aangeschaft. En ik heb ook strippenkaart. We zijn nu in Haarlem. Ik ben in Haarlem en je mag hier ook nog met de, met de, met de strippenkaart. Uh, maar hoe dat met, met kleingeld, uh, ik, misschien kan ik het even aan die meneer vragen... Mag ik ook nog gewoon met geld met u mee, met, met de bus? Mag als ik u gewoon betaal ja, ja. met, met uh, losgeld? Ja, ja. Oké, okay, dat kan, dank u wel. Ja, dan uh, is dat ook nog een overweging. Oh. Dan heb je dus... Nou, daar ben je, je altijd we verzekerd. Hier in Haarlem hebben we drie mogelijkheden. Ik zal even aan mevrouw Hoentje vragen van het OV-loket. Wist u dat? Ja, je kan altijd nog wel met contant geld uh, een kaartje kopen in de bus. Dus als ik het, even goed, als ik het nou goed uh, begrijp, Wat dan, dan kunnen we met de OV-tipkaart... Echt en we kunnen ook gaan hebben met vermeend? We, we, we kunnen ook met, met, uh, met de strippenkaart en we kunnen met contant ja. geld. Maar, maar, groot verschil. Als we met dezezelfde bus uh, vanuit Amsterdam gaan, dan... Mogen we niet meer met de strippenkaart? Nee, dan mag je niet meer met de strippenkaart. Alleen met de overchipkaart of een kaartje kopen in de bus. En dat komt dan weer, er zit, er zit een ontzettend ingewikkeld uh, verhaal achter... omdat je dan in een andere regio zit. Ja, de, het OV in Nederland is decentraal aanbesteed. Dus alle provincies en bepaalde uh, stadsregio's, steden... Uh, bepalen wie er in een bepaald gebied rijdt... en bepalen ook de regels in zo'n gebied. Ja. En soms mag je dus met de overchipkaart reizen, of moet je. En soms kan dat nog niet. Ja, nou, Dan moeten we dat nu ook even in het Engels en in het Frans en in het Duits... voor de toeristen vertellen in sommige regionen kunnen we... Ja, nou ja, goed. Ja, ja. Dit is dus aan een buitenlander niet uit te leggen. Nee. Zo was het eigenlijk vroeger met de strippenkaart ook. De strippenkaart was ook een heel uh, ingewikkeld uh, systeem om uit te leggen. En het heeft wat tijd gekost. Maar we hebben nu een systeem met het OV-chipsysteem... wat ook niemand begrijpt. Kun je het zo samenvatten? Uh, ja, eigenlijk een beetje wel. Ja. Zeg, u heeft een uh, heel lijvig rapport geschreven. Ja, klopt. Voor uh... het eerst dat we zo'n rapport zien... met allemaal problemen geïnventariseerd die de mensen hebben. Daar gaat de... Dan moeten we wachten. Op de volgende bus. Het regent ook nog. Ja, het is heel erg. We hebben in ieder geval alle tijd om uw rapport te bespreken straks. Oké, okay, heel fijn. Want het is voor het eerst hè, dat er nu op zo, zo breed een, een hele grote inventarisatie is gemaakt... van de klachten en problemen die reizigers hebben. Ja, met als uh, bijzonderheid. We deden dat altijd al gekoppeld aan de vervoerders. Maar omdat er ook altijd een opdrachtgever achter zo'n vervoerder zit... en dat juist versnipperd is, hebben we daar ook onze ja. klachten aan gekoppeld. Ja, kunt u al een tipje van de sluier oplichten? Nou, Het uh, belangrijkste is wat ik net al zei, de versnippering in het oog. Uh, de veelvoud aan regels binnen een regio. En als reiziger is het niet heel raar om in Nederland over een regio heen te reizen. Hè. Dat gebeurt wel. Nee, dat altijd. komt nog eens voor kan dat je gebeuren. dat doet. Ja, en uh, nou, dan kan je tegen problemen aanlopen. Uh, Goedemorgen, chauffeur. Goedemorgen. Uit welke regio komt u nou? Ik kom uit de regio Haarlem. U komt uit de regio Haarlem? Ja. Maar en u gaat naar de regio Amsterdam? Ja, dat klopt. Dat is een andere regio? Ja. Dat moet je dan als reiziger ook maar weten, hè? Ja, dat is waar, ja. Als chauffeur weet u dat natuurlijk wel. Maar ja, wel komt u wel eens doen. reizigers tegen die dat niet weten? Heel weinig. Meestal weten de reizigers, reizigers wel, welke ja. regio ze heen gaan. Nou, ik zal er straks nog wel eens even aan ze, ze zelf ook vragen. Goeie reis. Ik ben benieuwd nee. En uh, Dat komt natuurlijk wel voor, hè, mevrouw Hoentje, dat mensen het niet weten. Nou, ze weten vaak wel waar ze heen gaan, natuurlijk. Maar uh, de reis. Hoe je er moet hoe komen. Je, te... hè, hoe, hoe, met wat voor systeem je kan betalen, dat is natuurlijk niet altijd Ik duidelijk. ben zo blij dat u erbij bent, want ik denk niet <laughs> dat ik het in mijn eentje had gered vanmorgen. Nou, gelukkig. Ja, tot straks. <laughs> Oké. Okay. Robbe Visser op expeditie vanochtend door Noord-Holland met het openbaar, het open, versnipperd openbaar vervoer. Ja, we gaan het erover hebben. Uh, als u het nog niet wist, Pff, <laughs> vandaag toch wel? is het de wereld niet roken dag. Ja, we besloten het toch maar te doen. Nederlandse Public Health Federatie, de NPHV, en het partnership voor roken komen daarom vanmiddag met een rapport. Nou, de strekking is duidelijk, de overheid moet roken veel effectiever ontmoedigen. Pas dan zal het aantal rokers in tien jaar tijd met een derde verminderen. In dertig jaar tijd kunnen zelfs 150.000 levens worden gespaard. We hebben nu contact met Willem Vermeend, voorzitter van de NPHF. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar, waar denkt u aan bij een effectief anti-rookbeleid? Wat is er op dit moment nog niet goed? In de eerste plaats, als je kijkt naar de internationale cijfers, dan doet Nederland het niet goed. We kunnen het veel beter doen. We kunnen ook leren van het buitenland. Uh, ik heb zelf, als Staatsraad Financiën, hebben we vooral gekeken naar accijnsverhogingen. Uh, dat werkt. Uh, op het moment dat je sigaretten duurder maakt, uh, dan werkt het ontmoedigend. Mensen gaan tellen, rekenen en komen tot de conclusie dat het verstandig is om te stoppen, mm -hmm. omdat het geld gaan verdienen maar tegelijkertijd hun gezondheid uh, daarmee uh, in ieder geval op brengen. Ja, we hebben wel begrepen en, dat het, net zoals bij benzine, wel op een bepaald punt moet zijn dan. Het moet ja, wel flink verschillen ja, ja, maar als je kijkt naar de, de, de, de cijfers dan is het zo dat uh, in Nederland in vergelijking met andere landen uh, de accijnsen omhoog zouden kunnen op dat punt. Maar daar moet, bij, daar moet je niet bij blijven. Eigenlijk is het zo dat... heel veel rokers is gewoon een verslaving. Uh, die kunnen zelf moeilijk stoppen. En uiteindelijk is het zo... dat je in het kader van die verslavingszorg... gewoon actieplannen moet ontwikkelen... om, om uh, zeg maar, rokers te helpen er af te komen. En uiteindelijk betekent dat... Een, voor, voor, voor Nederland... niet alleen voor de mensen zelf... maar ook voor de, voor de Nederlandse samenleving... en ook voor de economie... betekent dat een... Uh, een hele mooie bijdrage. Ja. Uh, we vergeten wel eens, uh, wij praten vooral als we het over zorg hebben in kosten. Terwijl we moeten realiseren dat gezondheid tegelijkertijd niet alleen een buitengewoon plezier is voor de mensen zelf, maar ook ontzettend goed voor onze, voor onze economie en voor de werkgelegenheid. Ja. Uh, het aantal verzuimdagen neemt af. Ja. Mensen voelen zich plezieriger. Uh, kortom, het heeft ongelooflijk veel voordelen en die calculeren we nooit in. We kijken alleen maar de kostenkant. En dus dat is buitengewoon kortzichtig, als je alleen naar de kosten kijkt. Nu we het toch over geld hebben, meneer Vermeent. Wordt er hier ook nog altijd op die twee gedachten gehinkt dat het ook inkomsten oplevert? Nee, in Nederland, dat heeft toch te maken met de wijze waarop Politiek van Hagen naar kijkt. Ik heb daar zelf toe betrokken geweest. Wij kijken vooral naar de uitgaan, naar de kostenkant. Wij zeggen, onze gezondheidszorg kost meer dan 60 miljard per jaar. Dus de belasting het... inkomsten, accijzen, is geen factor van betekenis? Nee, ja, kijk, ja, er komt natuurlijk via roken en ook via alcohol komt er gewoon uh, geld binnen. Uh, maar je kan vrij simpel, uh, als je dus geen geld uit wil geven voor de volksgezondheid, zeg je zegt: nou ja, ik wil toch uitrekenen uit. besparen. Kun je beter ja. zeggen: nou ja, laat ik uh, kijken naar mijn accijns, bijvoorbeeld. Ja. Dat werkt. Ja. Dat werkt. Maar aan de andere kant moet we ook realiseren dat als we nou kijken de komende tien jaar, dan is de, de sterkste sector van onze economie is gezondheid. Dat klinkt misschien heel raar. Volksgezondheid levert de komende jaren extra banen op. Ja. Er is ontzettend veel innovaties, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën. En dat is allemaal economie. Mm. En dat calculeren we in Den Haag niet in. We kijken alleen maar naar de uitgavenposten. Nou houdt u zich, meneer Vermeer, niet alleen met uh, Nederlands gezondheid bezig. ook met uh, economie en bijvoorbeeld met Griekenland en de schuldenlast van Griekenland. We hebben een pittig stukje gelezen in de Telegraaf van uw hand. Waarin u uh, pleit voor um, het aanmoedigen om Griekenland te laten um, vertrekken uit de eurozone? Ja, heel goed, weer aanmoedigen. Waarom? Ik heb uh, rekensommen zitten maken. En wat we nu doen is, uh, dat kan iedereen heel simpel begrijpen. Wij zeggen tegen de Grieken, je moet gaan bezuinigen, je moet gaan besparen. En je moet zelf het tering naar de lering zetten. Dat is mm. prima. Maar tegelijkertijd uh, gaan wij Griekenland nieuwe leningen geven. Dan moeten ze weer rente betalen. en je kan heel simpel die rekens volmaken... dat Griekenland uiteindelijk nooit kan terugbetalen. Dan hoef je geen uh, economie voor gestudeerd te hebben. Hoef je hoeft hier de cijfers op de rij te zetten. En ik heb die cijfers op de rij gezet. En dat is, voor de Grieken is het veel verstandiger om uiteindelijk te zeggen... we stappen uit de eurozone. Ja precies, u zegt de eurozone wat ze mogen wel lid blijven wat u betreft... Ja, we maar dan ze op eigen munt. Ze uit de eurozone, ze gaan terug naar de oude munt... en die munt kunnen ze dan gewoon devalueren. En met een, met een munt die minder waard is, kunnen ze wel hun economie op poten brengen. Nu, die economie, op het ogenblik in, in Griekenland, door de bezuinigingen en door de extra rente die ze moeten betalen, die gaat niet begroeien. Die krimpt de komende jaren zelfs. En als ze zeg maar uit de eurozone stappen en hun eigen munt invoeren, en wij kunnen op een bepaald moment zeggen, nou, als u dat doet, dan krijgt u bij wijze van spreken een vorm van kwijtschelding op lage rente. Of we stellen onze betalingen, of een aflossing kunt u uitstellen. Dat betekent dat die economie weer kan groeien. Want je kan alleen maar terugbetalen aan Europa op het moment dat je economie groeit. Nou ja, die groeit niet. Dat kan iedereen, iedereen begrijpen. Ja, meneer Vermeent, u, u constateert ook dat het draagvlak um, voor Europa-beleid begint weg te vallen. Dat het af begint te brokkelen omdat mensen um, de andere Europese landen niet meer geloven... als zij zeggen uh, wij zullen Griekenland uit die crisis gaan helpen. Vindt u niet dat die anti-Europese stemming ook wordt aangewakkerd? Bijvoorbeeld door de Telegraaf. Nee. Nou, dat vind ik niet te Kijk, ik bedoel, dat is. Ja, dat wist ik dus ook wel eens. Maar laten we nou gewoon. Als ik kijk naar. Het raar is. Wij kijken alleen Nederland. Als ik kijk naar. Uh, zeg maar bijvoorbeeld de internationale pers. En ik zal u aanbevelen. Als u even googelt op uh, Griekenland. Uh, en u kijkt naar de Engelse pers. Dan zijn bijna alle top-economen. Uh, die geciteerd worden. Die aangehaald worden. Die wetensommaak zijn. Van opvatting dat de Griekenlandse schuld niet meer kan terugbetalen. Ja. Nou, dan denk ik dat je dat gewoon op moet melden en op moet schrijven... Ja. en kenbaar moet maken, ook aan de politiek. Maar er zijn en er tussenvormen. En niet de de oplossing is niet dat Griekenland uit de eurozone moet. Je zou ook schulden kunnen kwijtschelden. Je zou nog iets anders kunnen bedenken. Nou ja, ik heb dus wat, ik stel, wat ik voorgesteld heb is het volgende. Uh, de, de Grieken weten heel goed dat hun economie op het ogenblik krimpt en niet meer uh, gaat groeien. En dat betekent dat ze uiteindelijk er niet in zullen slagen om hun schulden af te lossen. Dat weten ze gewoon. En het is veel verstandiger dat de Grieken zelf zeggen uh, tegen Europa, nou ja, wij willen er wel uit. Maar we moeten wel, we moeten wel geholpen worden als het gaat om uh, die betalingsverplichtingen. Daar willen wij uitstel voor, of een langere termijn, of een vorm van kwijtschelding. En daar zullen ook de banken bij moeten betalen. Wat nu is, is het zo en dat ziet iedereen ja. op straat, de belastingbetaler uh, moet uiteindelijk voor Griekenland opdraaien. Ja. En de banken die Griekenland uh, als het ware hebben gefinancierd en er goed aan verdiend hebben, blijven buiten schot. Ja. Mijn voorstel is dan ook, dat ook de banken moeten bijdragen. Ja. De banken zullen ook een deel van hun schulden aan Griekenland moeten afstemmen. Meneer Vermeent, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Nou, dan is het aardig om in dit opzicht eens, eens te kijken naar NRC Next vanochtend. Want die krant zoekt duidelijk ruzie met De Telegraaf. De Telegraaf, de krant die zo heftig campagne voert tegen Griekenland. De krant heeft de hele voorpagina aangepast aan de stijl van de krant van Wakker Nederland. Alleen noemt NRC Next het de krant van woedend Nederland. Het gaat nog meer uh, in De Telegraaf. Sorry, ja, De Telegraaf... Um... Nou, we kunnen nog even nou, verder. Is. Volgens ja. NRC Next weer de oude campagnekrant die hij ooit was. Tegen de Grieken en Milieuclubs en voor de auto en Johan Cruijff. Zou daar nou een strategie achter zitten? Dat vraagt NRC Next zich af. Wij gaan zomaar eens even bellen met de hoofdredacteuren van NRC Next en de Telegraaf. Nederland zet zijn belangen en het aanzien in het buitenland op het spel... met sluiting van negen ambassades, zeggen diplomaten in de Volkskrant. Het zal leiden tot minder inkomsten voor Nederland... door de negatieve impact op de handelsrelaties. Het wordt ook een stuk moeilijker om mooie posities bij de G20... IMF en de Wereldbank te verwerven, zegt oud-minister Jan Pronk. Die vreest voor schade voor Nederland. Hij zegt dat zijn buitenlandse collega's met opgetrokken wenkbrauwen reageren... op het nieuws dat ambassades worden gesloten. FNV-bondgenoten is woedend op koffie- en theeproducent Sarah Lee. In het FD staat dat Topman Benink een miljoenenbonus opstrijkt... voor het splitsen van het concern in een Amerikaans vleestak... en een Europese tak met douwe Egberts en pikwik. Bondgenoten vinden dat Nederlandse werknemers... Op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 Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging loopt volgens de Telegraaf schrikbarend op. Er We werden vorig jaar in ziekenhuizen bijna 700 gevallen geregistreerd. Dat is een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2009. Blijkt uit het rapport alcoholintoxinaties bij jongeren in Nederland waar de Telegraaf over bericht. De coma-zuipers die in het ziekenhuis belanden zijn gemiddeld ruim 15 jaar en ze liggen gemiddeld drie uur in coma. Zo. AD schrijft nog over de droogte. Het begint volgens de krant nu echt een serieus probleem te worden. De droogte in Nederland is zo nijpend dat Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen in de hoogste staat van paraatheid zijn. Voor het eerst in acht jaar is het managementteam watertekorten bij ingeroepen. Boeren zuchten ook onder de droogte. Het de ging langs bij Joost Delst in Zeeland. Planten voor conservererften laten zich...